Topatleet Rolf B. is een van de twee Nederlanders... die afgelopen weekend in Hongarije werd aangehouden op verdenking van drugshandel. Dat meldt een bron aan de NOS na berichtgeving van de Telegraaf en het AD. Het 21-jarige sprinttalent zou op het festival Siget samen met een andere Nederlander vanuit zijn tent drugs hebben verkocht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de twee consulaire bijstand krijgen. Max Verstappen krijgt na de zomerstop een nieuw teamgenoot, Alexander Albon...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 Ook morgen en de dagen erna wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Een file op de A8, Zaandam richting Amsterdam... voor knopend Zaandam, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Op de radio gaat de zon vanzelf schijnen. Heerlijk, het uh, zonnetje schijnt op dit moment uh, in Zandvoort. Maar het waait wel hard hoor. Dus mocht je de deur uit gaan, uh, opgepast. windkracht 7 tot 9. Het is uh, even na 2 uur. Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. Tolweg 10a. Goedemiddag Albert Jan. Hey, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag kijkers. Ja, vanuit een uh, stormachtige to tolweg. Uh, live 3 uur lang. Zandvoort op zaterdag. Uh, we hebben een vol programma. Er zijn heel veel activiteiten momenteel in het dorp. Allereerst natuurlijk even noemen het circuit Zandvoort. Uh, Driedaagse Duitse ADAC GT Masters uh, op het circuit Zandvoort. En met uh, straks om kwart voor drie uh, de hoofdrace van vandaag. Uh, de ADAC GT Masters. En daar is voor ons aanwezig uh, Willem van Densen. En die gaat ons een uh, korte voorbeschouwing geven. En houdt ons op de hoogte tijdens uh, de ontwikkelingen tijdens deze hoofdrace. Maar ook het uh, zijprogramma is uh, absoluut de moeite waard om te gaan kijken. Verder wordt er natuurlijk makreel gerookt. En dan hebben we het over het Raadhuisplein in Zandvoort. De activiteit is vanmorgen om half tien begonnen en duurt nog tot vier uur. Onze collega Jaap Koper had een interview met een van de organisatoren in persoon van Victor Bol. Ook dat komt het eerste uur bij ons aan de orde. En uh, voor vele uh, Amsterdamse muziekliefhebbers uh, geen nood. Het Amsterdamse avond vanavond gaat gewoon door. Maar wel binnen. En dat, daar kom ik later op terug. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Verder hebben we natuurlijk uh, de vaste items. Zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk, zoals u al heeft gemerkt... van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het weerbericht om half drie. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het minder? U hoort het allemaal om half drie. Uh, het dieren van de week. Uh, ik heb uh, Toppie. Toppie? Ja, ik heb Toppie uh, deze week. Een uh, prachtige, leuke, leuke hond. Uh, daarover meer rond de klok van half vijf. Het gedicht van de week is nog even een verrassing. Ik heb een paar meegenomen. En ik ben benieuwd welke het gaat worden. Uh, maar die eer is aan jou om die te kiezen, uh, Rob. Het gedicht van de week kwart voor vijf. Zandvoorts nieuws in het kort uiteraard. kwart over vier Pit Report. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan, en fijn dat je er weer bent, jongen. Ja, tussen twee en vijf, Zandvoort op zaterdag. Meekijken kan hij in de studio aan de tolweg. Tina, wwwzfm livenl De beste muziek hoor je hier, waaronder des van de Clash. to the top the shape En rock de ja, er wordt vandaag trouwens uh, gevoetbald, uh, Albert-Jan. We hebben het over een uh, oefenwedstrijd SP Zandvoort tegen Maarsen. Die wedstrijd is om twee uur begonnen en mocht daar info over zijn... dan hoor je dat ook hier bij uh, Zandvoort op zaterdag... Jan van der Lede is daarbij aanwezig. Dus mocht er gescoord worden, dan horen we dat van hem. Formidable, formidable.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 We étions, oh, oh, formidable. formidable. étions formidables Oh, Tu étais étais J'étais formidable Nous étions formidables een wereld die we niet begrijpen. We zitten in een tu die we niet begrijpen. We zitten in een wereld die we niet begrijpen. We zitten in een wereld die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 formidable. Lekker om deze single weer eens te draaien op de radio. De Zandvoortse Radio. Ja, hoorde formidable, inderdaad. Stromae was dat. 16 over 2, het is tijd voor het nieuws in het kort. Hoe is het daarmee, Albert-Jan? Het een en ander gebeurt of valt er mee? Nou ja, nou maar, dus, de politiek is in een reces. Dus uh, er is nu alle, alle tijd voor het uh, circuit Zandvoort. Met alle ups en downs, maar daarover later meer. Goed, Zandvoorts nieuws in het kort. Komende maand zal burgemeester Niekmeijer afscheid nemen van Zandvoort. Uiteraard zal dat niet zonder de nodige plichtplegingen gepaard gaan. Meijer krijgt een afscheidsreceptie aangeboden op vrijdag 13 september. om 5 uur in Nieuw Unicum. Zandvoorters kunnen daar afscheid van Niekmeijer en zijn vrouw Jannie nemen. Ook organisaties, verenigingen en clubs zijn daar van harte welkom. Dit, dit meldt raadsgrivier Henk van Steverdink. De mogelijkheid om met de nieuwe, nu nog beoogd burgemeester David Molenburg... kennis te maken, dat vindt plaats op donderdag 19 september... vanaf half negen s'avonds in de Paddock Club op het circuit aan het einde van de Pedok. Daar gebeurt dan precies het omgekeerde, beide gelegenheden zijn openbaar. Dus twee data zijn dan belangrijk om te weten. Vrijdag 13 september afscheid van Nick Meijer en 19 september... ...kennis maken met de nu nog beoogde en wellicht nieuwe burgemeester van Zandvoort David Molenburg. Actiegroep Rust aan de Kust wil een deal sluiten met de gemeente Zandvoort om de overlast van het circuit te beperken. In ruil voor minder racedagen of het verlagen van de geluidsnorm is de stichting bereid de overlast van de Formule 1 te accepteren. Eerdere poging voor zijn afspraak mislukten, erkent voorzitter Karel van Broekhoven... Ik heb het al eens voorgesteld, maar het idee werd gelijk weggewuifd. Het circuit heeft geen zin in de moeite om geluid te verminderen... en gaat ook het circuit niet minder intensief gebruiken. In het tweede uur vandaag hebben we onze collega's van NH Nieuws... een interview gehad met Karel van Broekhoven dat wij u niet willen onthouden. 30 zieke iepen worden verwijderd. De gemeente Zandvoort gaat de komende tijd een dertigtal zieke iepen verwijderen. De bomen zijn getroffen door de Iepenziekte of worden preventief uh, verwijderd. Het gaat om Iepen in de Kamerling-Onderstraat, de Keesomstraat, de Vlemingstraat, de Celsiusstraat, de Julianaweg en de Kochstraat. In de, het volgende plantseizoen zullen dan op dezelfde plekken nieuwe bomen worden geplant. Sinds 2004 bevindt SiOptiek zich in de Haltestraat en inmiddels is de optiekzaak een begrip geworden... Na opzegging van het huurcontract, dat weliswaar pas over vier jaar zou ingaan... vonden eigenaren Michel en Anita van Scheppingen het tijd om naar een ander pand op zoek te gaan. Een geschikte ruimte kwam tenslotte op hun pad met een pand aan de overkant van hun oude zaak. Mooier kan het niet. En zoals gezegd, de Amsterdamse avond gaat ondanks de harde wind door. Het grondste namelijk afgelopen vrijdag in het dorp. De Amsterdamse avond zou vanwege de voorspelde storm afgelast worden. Niets is echter minder waar, meldde de organisatie. Alleen zal het een en ander worden aangepast. Zo is het podium bij Chin Chin vanavond en bij Friends... en de kliksbaan uit de festivalrouting gehaald. Ook het podium bij Café 4 en Café Anders wordt niet opgebouwd... vanwege de te verwachte harde wind. Deze cafés zullen de optredens zoveel mogelijk binnen laten doorgaan. Alle andere podia zullen gewoon hun optredens verzorgen. Dus vanaf 2 uur reeds vanmiddag, bij lunchroom, rabbel... en vanaf 8 uur op het gasthuisplein bij het, bij het Wapen van Zandvoort... En even verderop bij Café Lau en Hardy. En mocht het dermate slecht weer zijn dan het buiten echt niet mogelijk is... dan verhuizen ze gewoon naar binnen. Hoe leuk is dat? Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Vanavond dus gezellige Amsterdamse muziek. Daar hebben we zin in, dus ga een kijkje nemen. Vanavond in het centrum van Sandforge. Dit is de zomerhit van dit jaar. Señorita, de single van Sean Mendes en Camilla Cabello. What's Ik zeg het net tegen Albert dan echte radiomuziek dit. Geweldig, joh de Eric en Forever Man. Daarvoor hoorde je de Samarit van dit jaar 2019. Señorita, de, de single van Shawn Mendes en Camilla Cabello. Ja, een paar weken terug bereikte ons het uh, trieste nieuws van het overlijden van Bart Schöbring. Bart deed ook uh, bij Zalford uh, op zaterdag het ene en ander. En verzorgde daar uh, voorheen het uh, internetnieuws. Een aantal weken geleden is de bekende Zandvoortse computerman Bart Seubring overleden. Seubring liet 22 jaar geleden Zandvoort kennis maken met het internet. Via zijn Beachnet internetcafé in de Haltestraat... heeft hij velen de weg naar een, een digitale snelweg gewezen. Hij zorgde ervoor dat multimedia gemeengoed in Zandvoort werd. De nieuwste innovaties introduceerde hij. Seubring heeft voor vele Zandvoorters veel betekend. Hij stond altijd voor iedereen klaar en die problemen had met zijn computer... Hij was er soms uren mee bezig, maar loste dat dan ook op een andere manier op... en die, op welke manier hij dan ook tegenkwam, zonder daar iets extra's voor te rekenen. Hij was een allemans vriend en is in de loop der jaren... samen met zijn onafscheidelijke hond Jody een zandvoorts begrip geworden. Na de sluiting van zijn beachnet internetcafé... hielp hij zijn klanten nog vanuit zijn huis... en was hij de vraagbaak voor bij computerproblemen. Bij Seubring werd begin dit jaar longkanker geconstateerd... En dat werd hem uh, uiteindelijk eind juli fataal. Hij mocht slechts 51 jaar worden. Dat is het uh, triest nieuws. Ja, het is drie minuten voor half drie. Dus dadelijk het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. En dan weten we ook hoe het vanavond gaat worden... Hè, tijdens het Amsterdamse Festival. Dus daarvoor moet je gewoon blijven luisteren naar de Songfoots Radio. Wij houden je op de hoogte op deze stormachtige zaterdag. En uiteraard ook heel veel lekkere muziek, waaronder deze van het Klein Orkest. En Laat Mij Maar Alleen. Die ruzies over seks en zo, of over een verjaardagscadeau, Of dat ik mee moet naar een feest, nou ik ben al geweest. Of dat ik te bezit terug ben, of in de kroeg te glitterig ben. Jij hebt zo'n hekel aan die show, nou ik ben nou eenmaal zo. ...niemand die...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 En die hoorde de ziel van het Klein Orkest. Een cabaretgroep uit de jaren 80... met uh, onder meer in deze groep Harry Jekkers. En dit was uh, de single Laat mij maar Ardeen. Weer... Ja, precies, half drie. We gaan kijken naar het weer uh, van het, uh, dit weekend. Ja, allereerst even naar uh, vanmorgen. Gedurende de ochtend nam de wind in kracht toe... en vanmiddag bereikt het onstuimige weer een hoogtepunt. De zuidwestenwind is vrij krachtig... In de kustgebieden in het westen waait het krachtig tot hard en kan de wind uithalen naar 75 à 90 km per uur. U hoort het goed. Aan de westkust en op de westelijke wadden komt een stormachtige wind te staan, windkracht 8. Daarbij is kans op zware windstroten zelfs van 90 tot 100 km per uur. Vanavond neemt de wind geleidelijk in kracht af en aan het eind van de avond verdwijnen de zware windstroten. Het waait dan matig in het binnenland vrij krachtig tot krachtig in de kustgebieden en hard aan zee. De komende nacht is het in het binnenland overwegend helder. In het westen, noordwesten en noorden neemt de bewolking toe en is de kans op lokale bui. De minimumtemperatuur varieert van 12 graden in het zuidoosten tot het 16 in het noordwesten. Morgenochtend komen in onze kustprovincies enkele wolkenvelden voor en is de lokaal kans op een buitje. In de rest van het land is het droog en vrij zonnig. En gedurende de ochtend ontstaan stapelwolken. Bovendien trekken sluierwolken over het land. Morgenmiddag neemt de sluierbewolking vanuit het zuidwesten toe en schijnt een waterig zonnetje. Regionaal kan de zon zelfs geheel achter een dikke sluierwolken verdwijnen. Uh, in het zuidoosten, dit zijn normale temperaturen thuis, voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind is morgenmiddag matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig in de kustgebieden. Morgenavond is het afhankelijk veel bewolking, maar in de loop van de avond klaart het vanuit het zuidwesten op. In de nacht naar maandag is het overwegend helder en droog, alleen in het westen... ...op een enkele bui na. Het koelt af... ...naar een graad of 11 a 14. Al dus weer online. Dankjewel Albert-Jan. Ja, het weer van uh, morgen. Dus uh, minder uh, weer, wind zeg maar morgen. Klopt. Nou, gelukkig, want uh, we hebben braderie natuurlijk in het uh, dorp. Dat is morgen. Dus, nou, we houden het in de gaten. Wil je het weer ook in de gaten houden... ...dat kan uh, via de ZFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu... ...in de Play Store, App Store en de Windows Store. Kijk even onder Meteo Zandvoorts... En je blijft op de hoogte van het weerbericht, het lokale weerbericht van Lex van de Oren. Dat was het weer. Zie je voor. En meer weer doen wij volgende week weer zo rond half drie. En hier is Fox de Fox. Little precious little diamonds dat we zeker niet te draaien bij uh, CFM. Waaronder deze single van Fox de Fox. Ja, is wel leuk voor uh, collega Albert-Jan. You're the precious little diamond. CFM Race Radio. Pit Report. En voor de eerste maal vandaag schakelen we live over naar het circuit. Naar Willem van Denzen. Want we hebben een prachtig weekend daar. Met de ADAC uh, GT Masters Willem. Toch alpha helemaal. Ja, succes ontvort. Prachtig weekend. Je zegt het al. Nou, dat heeft ze uh, uiting ook in de publieke op, opkomst. Als we even kijken, de tribune Ik denk niet dat daar nog een stoeltje uh, vrij is. Verderop op uh, duin ook nog aardig wordt het publiek. Dus, uh, en dat voor de zaterdag. Dat zien we graag uh, uiteraard. Aandacht ah, GT uh, Masters, dat is natuurlijk de GT Masters, het hoogtepunt uh, vandaag. Met de gt 3 auto's uh, die zo dagelijks voor een race van een uur van start. Gaan. Maar we hebben meer gehad uh, vandaag al op het circuit zijn voor Onder andere, en dat zou jij nu niet zeggen, met het zonnetje en de harde wind, uh, ongeveer een uh, anderhalf uur terug, heeft er toch een eigen buitenplaats uh, gevonden. Dat had zijn uitwerking op de uh, race die toen op het punt stond voor start te gaan, de ADAC uh, Formule 4 race. Het hele veld uh, vertrok uh, daarin op uh, regenbanden. Na twee, drie rondjes uh, ja, werd het toch goed droog. En met de winterbij droogde de baan ook uh, heel snel. Dat, uh, dat deed een aantal uh, jongens, mannen, hoe je het nu nu zijn over het algemeen jongens nog rond de 16, 17 jaar. Besluiten om over te gaan op sliks. En uh, dat dat invloed op de race uh, die werd daardoor spannender. Een deel op regenbanden, een deel op sliks. Op een gegeven moment uh, toch een incident op de baan die... ...leiden tot een safety car. Nou, op dat moment was eigenlijk iedereen al uh, overstapt op Eén d uh, deelnemen na. Uh. Dat was de, van de 16 plaatsen getrokken Alessandro Fannullaro. En iedereen uh, zo snel op. Uh, die gaat uh, gezien worden. Want onder aanvoering van Artie Leclerc... Nou zeg je, die naam die ken ik, Leclerc, dat klopt... ...is het jongere broertje van uh, Formule 1 Ferrari rijder... ...is Jules uh, Leclerc, die gaan die uh, Famularo nog pakken. Nou, er kwam tot de redding van die familaro nog een keer een En uh, ja, ze hadden nog één ronde te gaan dat ze echt konden racen. Die Famularo wist dat allemaal goed uh, te verdedigen... ...en ging op een droge baan, op een regenband, uh, als overwinning. Overwinnaar over de finishlijn, net op de tweede plaats, actueel lukt lekker. Nou, helemaal goed. Een spannende race, dus uh, net gehad. Is dadelijk ook weer uh, spanning alom op het uh, veld. Dat klopt. Uh, zijn aan het voor de... Ze zijn zich aan het klaarmaken voor de race voor de ABA 2 GT Martens. 8 gt drie auto's met uh, ja, de verschillende merken die we kennen lamborghini bmw audi en uh, porsche en niet vergeet ook uh, Mercedes aan de start uh, kijken we even naar de startopstelling en uh, op position staan uh, timo bernhard met klaus uh, Bach. die rijden in een uh, porsche ja uh, die timo bernhard uh, een porsche fabrieksrijder uh, uh, ja de man 24 uur uh, van de man uh, winnaar geweest uh, dus uh, niet in is het beste. En daarnaast staat uh, Lamborghini van uh, Microbotel uh, en die rijdt met uh, Christian Engeland. Nou, dat is uh, garantie uh, voor uh, spanning. Liet uh, 2 al. kan ik blijven verder in het veld. Uh, daar is een aantal Nederlanders uh, die daarin meedoet. Die hebben het eigenlijk in die kwalificatie niet uh, denderend uh, goed gedaan. Want kijken we naar de 13e Stadrijd. Right? Daar staat de uh, beste Nederlander. We zien die beentje. En dan zien we uh, op, op 14e rijden uh, Jeroen de staan en op de 15e rijden, andere med onder Kalvin uh, Snoep. Veel werk is dus eraan gelegen voor de Nederlandse deelnemers om zich toch nog wat verder naar voren te gaan begeven in een race die dadelijk van start gaat. En is een race die gaat over één uur. Oké, okay, maar stap is ook altijd goed in een inhaalrace. Dus het gaat hun ook vast en zeker lukken, Willem. Ja, dat zou zeker moeten kunnen. En als je kijkt naar de lucht, zie je een hele donkere golf. Dus het zou maar kunnen dat de invloed van het weer ook zo'n toepassing gaat zijn op de komende race. Ja, hebben de auto's veel last van de harde wind daar op het circuit. Nou ja, ik denk uh, als ik kijkt naar de wind, dat ze er vooral last mee hebben op de rechte eind. Want het je vol in de rug. En het levert toch een uh, stukje extra snelheid. Maar het blijft de rechte eind. Opkomen, die bocht, dat kan nog wel een stukje zijn. Oké okay, Willem, nou uh, jij gaat de race uh, voor ons uh, in de gaten houden. Hoe belangrijk is dit weekend trouwens uh, in uh, Duitsland? Worden de belden bijvoorbeeld live uitgezonden? Ja, de belden gaan op. Uh, uh, ja, onder andere tegenwoordig heel uh, initiatief via internet, onder andere in Live zingt. Maar op Duits TV wordt het altijd Het is niet zo leuk we? het Welke zender, maar ook in vele andere landen. Dus ja, het gaan weer een boot Voor richting de wereld. Dat bedoel ik. Dankjewel Willem voor dit moment. En heel veel plezier met de race. We spreken je later. Is alweer een aantal jaren geleden overleden. Deze Widdy Houston. Maar zij heeft wel een hit op dit moment met uh, de nieuwe single uh, met Kaido samen. Dat was de Higher Love. Uiteraard naar het origineel van uh, Steve Winwood uit de jaren 80. Jawel, 14 minuten voor drie. Nogmaals een hele goede middag en uh, welkom bij CFM. We zijn er 24 uur per dag op radio en TV. Zeker ook voor het uh, Raadhuisplein. Want uh, daar is vandaag uh, Makreel roken. <laughs> en uh, straks om drie uur weten we wie de winnaar gaat worden van vandaag, Albert Jan. Ja, eh, zoals we al in, in de opening van het eerste uur uh, mededeelden, Is het vanmiddag inderdaad weer tijd voor het open Zandvoort kampioenschap Makreel roken. En wel op het Raadhuisplein in het centrum van Zandvoort. Uh, even kijken. In ieder geval de uh, rokers. Uh, komen uit Katwijk, Noordwijk, Zandvoort-aan-Zee. Onder dit gezelschap bevinden zich kampioenen uit Zandvoort en Zandvoort-aan-Zee en Noordwijk. Vanaf half tien vanmorgen werden de tonnen geïnstalleerd en opgestookt. En als het hout eenmaal op temperatuur was, gingen de makrelen erin. Het roken duurt ongeveer drie uur. En tijdens het roken kan men de rokers nog om uitleg vragen. Hun geheim zullen ze uiteraard niet prijsgeven, maar een stukje proeven kan altijd. Zoals je zei, Rob, rond drie uur is de keuring en de prijsuitreiking door de vakkundige jury. En aansluitend is deze verkoop van deze lekkernij. Dus ik zou zeggen, wees erbij om drie uur op het Raadhuisplein als je hem van makreel houdt. Want op is op. En onze collega Jaap Koper had een interview met de Zandvoortse deelnemer Victor Bol. Het makrelenroken van 2019. En naast mij zit een creatieve man. Want ook dit jaar heeft hij weer iets bedacht. Dat is Victor Bol, uh, want Victor, je hebt uh, van, uh, van jouw uh, rookinstallatie iets bijzonders gemaakt. Ja, ik denk in het kader van recycling, ik ja. denk daar moet ik wat mee, want dat is natuurlijk een hot item tegenwoordig. Er wordt zoveel vernietigd en weggegooid, dus ik heb dit jaar een, een freeschool installatie omgebouwd tot uh, rookkast. Ja. Uh, nou ja, je geeft het al aan, hè? Uh, recycling is een hot item. Uh, houd je dat dan bezig? Uh, ja, ik vind het wel belangrijk. Uh, ik, uh, word in november word ik uh, voor de eerste keer opa en uh, dan komt er weer een nieuwe generatie in deze wereld. En we hopen dan uh, dat die ook een uh, goede toekomst tegemoet gaat. Even over het uh, ding zelf, hè? over die cool vriescombinatie uh, combinatie en het ombouwen naar een, uh, naar een rookinstallatie. Hoeveel tijd ben je er nou aan kwijt? Nou, in eerste instantie was het de bedoeling om hem nog spectaculairder te maken dan nu. Met een dubbele deur. En als je hem open doet, dat je dan allemaal achterkanten zag van blikjes bier. Maar die tijd had ik even niet. En ik denk dat ik nu totaal uh, twee dagen bezig ben geweest om hem zo te krijgen dat die... Uh... Ja, aan de eisen doet voor een rookton En ook niet dat de mensen er straks uh, ziek en misselijk van worden natuurlijk. Hè? Nee, want uh, je, je staat er nog bekend hè, om uh, met iets creatiefs uh, te komen. Uh, dit, uh, dit jaar is het dus dit uh, apparaat. Maar ja, de andere keren heb je ook wel uh, wat dingen gemaakt. Ach ja, als je uh, het lijstje gaat afkijken. We doen het nu voor het zesde jaar natuurlijk. Ja, ja. Helemaal top. Uh, ik heb de burgemeester ooit een keer uit een zinke vuilnisbak laten eten. <laughs> ja, die heb je ook gemaakt. Ja. <laughs> er staat een hele, hele lo grote lokom. Die is nu van uh, Marcel uh, Merci, die, die staat nu op strand. Ja, uh, ja uh, de ideeën die, die spoelen binnen. Ik heb alweer een nieuw idee voor volgend jaar, dus uh, dat komt best goed. Is dat, uh, is dat ook een beetje de inzet dat je graag mee wilt doen voor de originaliteitsprijs? Nou ja, ik zeg altijd, ik moet het niet hebben van mijn gerookte makrelen. Dus ik doe het maar met de originaliteitsprijs. Ja. Uh, want je moet toch bij het makrelen roken wel op bepaalde dingen denken. Ja, dat klopt. Ja? Zeker om je temperatuur. Ik heb nu alweer gezien dat mensen binnen een half uur klaar waren. omdat de makreel de goede kleur hadden. en opengeklapt waren, maar ze waren nog niet gaar. Ja. Het is gewoon heel belangrijk dat je je temperatuur in de gaten houdt. en dat het niet te heet wordt. en rustig aan garen en een mooie kleur laten komen. Ja. En de dag zoals deze, is dat er eentje die je dan altijd uh, rood omcirkelt? Ja, dit is altijd wel leuk. En het is natuurlijk een, een dag in Zandvoort met Zandvoorders en allemaal gezellige mensen om je heen. En voor het goede doel en daar uh, stel ik me graag voor uh, in nog even voor het goede doel. Uh, waar gaat het, uh, de opbrengst naartoe? Nou, uh, de opbrengst voor het goede doel heeft volgens mij, wat ik begreep heb van Ben, nog even een, een pauzetje. En dat die moet echt uh, even afwegen welk doel het uh, dit jaar wordt. Oké, okay, dus dat is nog niet bekend als uh, dit wordt uitgezonden. Oh, ja. Ik denk met de prijsuitreiking dat het dan bekend wordt. Dankjewel. Graag gedaan. Oké, okay, nou dat was uh, opa Bol uh, die even met onze collega Jaap uh, Koper uh, sprak. Ja, die uh, koel Friese uh, combinatie, <laughs> dat is wel... Dat zijn, ieder jaar zijn het weer geweldige creaties uh, die daar uh, neergezet worden, Albert-Jan. Ja, en hoe die makreel eruit komt. <laughs> ja, dat, maar, maar toch was hij een beetje het geheim aan het verklappen he, ja, op een ja, gegeven moment. Ja, We kregen het wel een beetje uit hem. Niet dus, passeren, uh, niet te hoog vuur, gewoon rustig uh, laten garen. Dat is de truc. Nou, zo dadelijk om drie uur de, de jury en de prijsuitreiking. En dus daarna, daarna dus kopen die makreel. Ja, kopen kopen kopen. kopen, kopen, kopen. Het is uh, voor een Sanfoortse uh, goed doel nog te bepalen... Dus even langs het raadhuisplein gaan en een uh, lekker makreeltje scoren. Ik zou onze liefde tegen. De sterkste stok kan ons niet breken. Ik wil op mijn knieën voor je gaan, maar ik kan de juiste ging niet vinden Want jij bent mij mee meer waard dan al die gingen En eerst waren we samen buiten en nog lang niet binnen Maar nu maken we samen buiten en zijn we samen binnen Ik ben geboren als verliezen, maar gemaakt om te winnen En dankzij jou is het de zomers winter Dus ik ben altijd ergens onder de zon te vinden En het leven dat we leven is een bijzondere film Niks houdt onze liefde tegen dus De stok storm kan ons niet breken Dat we nachtenlang lagen te pingen. En ochtends wakker werden met fucking donkere kringen. Toen we cruisden door de stad, door in het diepste van de nacht. de kaart werkte en na het werkt samen kaart childe. Of toen we skaten van mond en slingen. En ik eindstand helemaal schaffen op de bank zat bij jouw vriendinnen. Het is niet gek dat ik dit alles nog herinner. Ben met alles geminderd, maar dankzij alles winnen. Niks houdt onze liefde tegen. De sterkste storm kan ons niet breken. Zo, in mijn hart is het zo. Vier seizoenen lang zo. Met jou is het nooit koud. Dit is zo, in mijn hart is het zo. Vier seizoenen lang zo. Met jou is het nooit koud. De muziek van Nerges Pardoel is altijd goed. Ditmaal tezamen samen met Jay hoor, de zomer. Kijk, ja, Jan van der Lede is vandaag uh, aanwezig uh, op Duitsersveld. De oefenwedstrijd daar. SV Zandvoort 1 tegen Maarsen 1. En er is uh, zojuist uh, gescoord in de 43ste minuut. Gescoord door uh, Kastenvries. Staat op het scorebord op dit moment een uh, 1 tegen 0. Dus het gaat lekker voor SV Zandvoort. Wel heel veel last van de harde wind daar. Maar ja, dat hebben we allemaal hier in de Zandvoort. Windkracht 7 op dit moment.